4 uur. Levi van Eck met de NOS journaal. In Amsterdam komt definitief een 24 opvang... voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarmee moet een eind komen aan het rondzwerven van asielzoekers die niet terug kunnen naar hun eigen land. De gemeente wil in totaal 500 mensen opvangen. Waar dat moet gebeuren is nog niet bekend. De verantwoordelijke wethouder wil in ieder geval voor de zomer de eerste groep opvangen. De verwachting is dat na Amsterdam, ook Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven vergelijkbare afspraken over opvang maken met staatssecretaris Harbers. Opnieuw is er asbest gevonden op een bouwplaats bij station Delfcel. Gisteren werd op dezelfde plek ook asbest gevonden. Dat was toen neergelegd door anti-windmolenactivisten. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de nieuwe dumping. Het aannemersbedrijf dat bezig is op de bouwplaats heeft aangifte gedaan. Dat bedrijf is ook betrokken bij de bouw van windmolens. De gemeente Delft-Zijl gaat camera's plaatsen in het stationsgebied. De gevestigde politieke partijen moeten serieus in gesprek gaan met Forum voor Democratie. Deze oproep doet Henk Bleker, oud staatssecretaris en oud partijvoorzitter van het CDA. Bleker was de gast op de ledendag van Forum in Den Haag. Bleker is ervan onder de indruk dat de partij van Thierry Baudet in een paar jaar 31.000 leden achter zich heeft gekregen. Daar moeten wij als gevestigde partijen zeer serieus mee in gesprek, zegt Bleker... die zelf lid blijft van het CDA. Betogers in Gele Hesjes hebben bij het gebouw van de NOS in Hilversum gedemonstreerd. Tegen hoofdredacteur Geloof zeiden ze dat de NOS nepnieuws verspreidt... en aan de leiband loopt van de politiek. Ook zou het journaal te weinig aandacht besteden... aan de vreedzame protesten van Nederlandse Gele Hesjes. Er waren ook tientallen Gele Hesjes op de been... in onder meer Rotterdam, Groningen, Weert, Middelburg en Alkmaar... Vandaag zijn in Parijs en andere Franse steden... opnieuw duizenden mensen in gele hesjes op de been. Het weer zonnig, alleen in het noordwesten en noorden wolkenvelden. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is de temperatuur dicht bij nul. Morgen weer veel zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Ima vu one up north and two down south. Wanna sell cigarette and be run about, Lord. Hey, young man, you two girly girlin'. You just a flashy Johnny wurlin'. Young man, you two girly girlin'. You just a flashy Johnny wurlin'. Ima vu wanna go to school, one guan fool fool. him up wanna every time me say she think a she fool. One she a nurse, she say she come turn. The night them going out them pick on you One a self star, one work in a bar And she can't smile when the two of them a spar One getty, getty, one fretty, fretty And in no drink no other milk but betty You're too girly, girly You just a flash of Johnny Whirly Young man, you're too girly, girly You just a flash of Johnny Whirly You're too girly, girly You just a flash of in my mind You too to go You just a flash of in my En als de zon dan weer begint te schijnen, dan hoor je weer reggae. Reggae op de Zandvoorts Radio. zou ook net naar het nieuws en weer van 4 uur. Dus zingen we uit 86 alweer. Sophia George was dat en Gurly Gurly. Inderdaad, welkom terug. Derde en laatste uur alweer. En uh, we hebben nog twee kaarten liggen voor uh, de huishoudbeurs. Dus meld je even aan aw gegevens via onze Facebook-website... Ja, dan uh, krijg je die, die laatste twee kaarten. Want de eerste vier waren er heel snel uit, uh, Albert Jan. Die waren weg voordat het nummer afgelopen was. Dus dat uh, ging heel erg vlot. Maar goed, we hebben er nog twee. Dus even naar onze Facebookpagina. Like hem even. En naar wegegegevens. En dan komt hij naar je toe. Wil je morgen al heen? Dan moet je even voor vijven langskomen in de studio aan de Tolweg 10A... want ze liggen hier klaar en anders gaan we morgen even een rondje rijden... en ze bezorgen. Goed, even tussenstand. Dan hebben we het over tennis. Dan hebben we het over de eerste halve finale tussen Monfils, de Fransman... en Medvedev, de Rus. Het eerste set is gegaan naar Medvedev, 6 tegen 4... en ze zijn nu in de eerste, set, eerste game bezig van de tweede set... Over een ruim tweetal platen gaan we weer schakelen naar uh, Duintjesveld. Naar de voetbalwedstrijd SV Zandvoort, AMVJ. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Es. Rustand was 1 tegen 1. Dus uh, het is wel even zaak dat uh, SV Zandvoort even een versnelletje hoger gaat. Uh, en uh, die drie punten binnenhaalt. Want dan uh, komen ze boven AMVJ te staan. Dus uh, dat volgen we ook uh, het derde uur. Verder hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar, naar Rocky, het gedicht van de week. Nou, dat was heel simpel. Rob, 50 jaar. Dat wordt een, dat wordt een tranentrekker, Rob. dat beloof ik je nou al... Maar heel gevoelig en heel mooi. Rond de klok van kwart voor vijf, maar het hangt even van het voetbal af. Het kan ook iets eerder zijn, het kan ook iets later zijn. Dus blijf luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel albert -Jaw. je had het net al, voetbal. Inderdaad, de tussenstand, de ruststand. Uh, SV Zandvoort 1 tegen AMVJ 1 is 1-1. Maar we hebben ook nog een andere wedstrijd. De boys van Zandvoort 6. Zij hebben vanmiddag thuis gevoetbald tegen Aymuiden 4... En helaas deze wedstrijd verloren met 2 tegen 3. Dus S.V. Zandvoort 6, Heijmuiden 4, 2 tegen 3. Dus laten we hopen dat de heren van Zandvoort 1 gewoon gaan winnen vandaag. Tegen AMVJ, dat moet gaan lukken. 1-1, de tussenstand zo zometeen komen we weer terug bij Joop Vnes. Het vervolg van de wedstrijd en dan hebben we het natuurlijk over de tweede helft. Dit lekkere weer van vandaag. Dan krijg je meteen dat zomergevoel over je heen. Ja, dan moeten we nog aan voorjaar beginnen. En dan al zomergevoel. In ieder geval, een heerlijke dag vandaag. En morgen wordt ook weer een schitterende dag. Vandaar dat we draaide Baltimore in Boy. We gaan weer naar de Duitserspel schakelen naar Joo De tweede helft, joop. Ja, de tweede helft. Op iets fijn zitten We de burger. En de voor, ja. Met het allemaal proberen om het wat verder te hangen. Je wordt net als van een paar... Uh, studenten, standpoortsupporters. Ja, het wordt echt wel 3-1. Nou, er nog niet gebeuren. Dit zijn uh, eigenlijk... ...de die elkaar gewaagd zijn. Het voetbal, als je, is absoluut niet... ...van hoog en hoog. De zetening... ...heb ik allemaal in de landvoort. En ARGA, ja, dat is... is eigenlijk hetzelfde uh, laag één pak. De voor uh, ARGA ...in Nederland geval, alles zijn... Scrolligen. En dan een beetje aan de linkerkant, zeg maar. Nu is er het dat een worden neergezet door Daan Down Telecom. En gebaard en gebaard, moet weer naar links. weer links, moeten er even niet. Oké, okay. nou, in ieder geval staat muur nu op afstand, ook voor de tijd zetten. En je gaat dan meteen door de de bal weer in het te gaan brengen. Ja, dat is het En hier al. Mm, dat geldt te weinig. Centimeter of ja, 1, 20, 30 20, misschien over wat. Maar in ieder geval alles is niet over. En dat is toch de boot natuurlijk. Daar tegen man, je kan de bal weer zo gaan brengen. Dan gaat even kijken, want dus, ja, toen komt er natuurlijk achterin en nu moet hij er in de volgende keer en met een hele lange adem op. En nu wind in de rug en die bal komt in heel te terecht. Lukt het zo? Nee, niet die zo. Ja, wel mooi. Die toets werd toetsen met bal mee van 6.000. En dan gaat die bal over de Raakt Raakte mij dan in de naam. Stout de doen En komt hem nog gaan gooien. die Dus laat het over aan de Riffai. Riffai? Ja, kastje precies. Ik wil de maak niet uit. Dit is het niet En blijft gaat die bal. over in China. En vijfde. Ook die van de vrienden. Maar volg mij. hele andere kant op. En dat, uh, dat is absoluut niet waar, maar dit is niet goed. Als je lucht afbouwt, een meter vanaf de uh, een dat wordt dus is het 10 meter via Dat is altijd een voorbeeld, hoeveel... En heel fijn. Dus je maakt het vrij. We zullen niet je het niet doen. En daar riet van je heel Ja, Nee, je gaat 10 meter op de hoek de timeline, En je maakt gooien, vol. Dus 59 minuten. De Tandem 1-1 bij de Tandem. tegen A4. Oké, okay, dankjewel Jop voor dit moment. En laten we hopen dat we nog tot score gaan komen. We houden de wedstrijd voor je in de gaten. En heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Panic at the Disco? En hier is High hopes? No more Ja, het gaat morgen druk worden daar in Amsterdam, <laughs> uh, Albert Jan. Nou. Ja, ja, want die kaarten die zijn opgehaald. Die hoeven niet langs te brengen morgen. Nee. Maar, uh, <laughs> en we kunnen zeggen dat de nummer, de, de, de nummer drie... die de laatste dus als, als derde binnenkwam is Els Goes uit zijn hoofddorp. Ja, dan moeten we morgen we... even langs. Ja, dan moeten we even <laughs> fietsen. <Ja. laughs> we, hadden al, luisteraars, we hadden al afgesproken om even met de fiets rond te gaan... Want de, bij de, de andere twee de winnaars, die wonen gewoon in Zandvoort. Nou, die derde kunnen we ook wel even doen. Maar, of zullen maar, we de scooter pakken? Dat hoeven we niet doen. Dat regelt uh, Ronaldo de, de, de Jong. Die neemt de, de honneurs waar voor Els. Dus de kaarten zijn weg. En we hopen dat ze een hele fijne en leuke dag hebben op de huishoudbeurs, Mede dankzij de directie van de RAI Amsterdam. Hartstikke mooi. En zometeen hebben we uiteraard, uh, uiteraard weer meer nieuws.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 You're There's a ...voor de, de single van uh, Crowded House en Don't Dream It's Over. Ja, we gaan weer uh, naar Joop van Hesse toe, daar op uh, Duitsersveld. Want, ja, Joop, uh, ziet het er een beetje gunstiger uit nu voor SV Sanford? Ja. Ja. Nee, het kan het altijd wat af, dat gegeven me. Uh, het is er daar een van dit speel, door te spelen, uh, die recht op de reed, En het is ook een kerk van de om en ik dacht dat het een ontwerp zou was. Op de die kon die bal voor de tafel En die en ja. dat uh, het echt wel uitstekend uit. En aan de andere kant had was het uh, Jesse Die ook een hele mooie kans uh, creëerde eigenlijk voor de snelheid. Dus die bal heel snel uitstekend. En aan de andere kant had ik het gevoel: applaus. Het is een het een beetje een beetje een beetje een beetje de beetje een de een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een is uh, de. Dirk Beelenkamp. En nu schiet ik wel huishoud over de zijlijn. En aan de slaggoedt mee aan de luchtvervoling. Dit is de EGL. Ik ben de boel voor het worden. En ik ben Iemand, In, de in ja. Waar, de die ben goed. En die gaat de weer. Ik die schatten. Uiteraard. terug. En ik moet verder naar voren toe. Ik ben van dit verhaal. Dus die daar patiënten hoeft ook te halen. En dan kunnen we dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan een dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan ik <sweak> ben het verkeerde plan van de AFC, alles Ik ken niet van, ik heb nu Ik heb de Maar, ook nog iets. Ik zie in ieder geval de die plan gaan overnemen. En die plan mijn eigen voet houden. We zijn er weer via een van te brengen. En die plan van alles is voor de hand. Met onderwoorden, AFC mag meer van gooien. Nu niet plan van de stand die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 het dat het dat niet kan En dat het niet het kan ook niet op is Nu gaat jouw mag Op eigen helft. Diep op eigen helft. 23 minuten, stand nog steeds 1-1. En ja, afwachten van we het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 but you let down your guard and you let me inside i was hoping the door would stay open Van uh, Arcades en Fred Child voor dit uh, wedstrijdverslag van uh, Jan van En uh, nogmaals excuses voor de kwaliteit. We hebben een beetje last uh, met de verbinding uh, vandaag. Uh, tussenstand in ieder geval op dit moment SV Salvo tegen AMVJ. 1 tegen 1. 2, overal, 5. We gaan hem doen, dier van de week. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Rocky, een kruisingbokser van ruim 9 jaar. Jong. Er was in mijn vorige huis geen tijd meer voor mij... en daarom zoek ik nu een fijne nieuwe plek. Naar mensen ben ik vriendelijk en open. Al het bezoek wat binnenkomt wordt door mij uitgebreid begroet. Kinderen was ik in mijn vorige huis gewend. Hier ben ik zeer vriendelijk naar. Alleen soms kan ik ze omver lopen. Andere honden zijn geen probleem, maar kies wel een teef boven een reu. Ja, dat is heel dierlijk, toch? Buiten negeer ik andere honden. Ondanks mijn leeftijd ben ik gek op wandelen en zwemmen. Het zou fijn zijn als mijn nieuwe baas veel thuis zou zijn... want ik kan best wel even alleen zijn, hoor. Maar toch, samen is fijner. Je hoeft mij niet veel meer te leren. Ben netjes, zinnelijk, beheers de basiscommando's... en weet prima hoe ik me in huis moet gedragen. Bij mijn vorige baas lag ik graag op de bank... en ben ik dan ook gek op aandacht. Wie geeft mij nog een aantal mooie jaren... En waar verblijft Rocky? Rocky verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Kezelstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website. www.dierenhuiskennemerland.nl Want ook Rocky verdient een thuis. Zo is het. Dankjewel Albert-Jan. Ga voor Rocky of de andere leuke dieren... naar Zandvoort Nieuw-Noord, Keesomstraat nummer 5. Naar het Kennemer Dierenthuis. Daar zitten heel veel dieren op een nieuw baasje te wachten. En zo ook Rocky. Ja, over Rocky gesproken. Je hoort het waarschijnlijk, hè, Albert-Jan? We ja, gaan zeker. uit de film Rocky 4 gaan we muziek voor je draaien. Heel veel goede platen trouwens uit Rocky 4. We de living in America, maar ook deze. Survivor, Eye of the Tiger. En voor het dier van de week, Rocky, zijn we op zoek naar een nieuwe baas. Nou, mocht je interesse hebben in uh, Rocky, het dier van uh, deze week uh, bij CFM... meld je dan even uh, aan de op straat nummer 5. Bij het Kennemer, dieren tehuis uh, hier in Zandvoort. En uh, vanwege Rocky draaien we Survivor en uh, the Eye of the Tiger. Moet ik wel de goede... CFM, race ja. radio, pit report. Wat bon, jij ja, zijn dit, uh, Albert-Jan... Wat vliegt die tijd voorbij, hè? Zijn we net uh, met het einde van het seizoen bezig geweest... begint het al bijna weer, de Formule 1, daar hebben we het dan over. Ja, en natuurlijk, uh, de komende berichten gaat over Max, kan niet missen. Formule 1-coureur Max Verstappen rijdt aanstaande maandag... als eerste in de RB15, als de testweek in Barcelona van start gaat. Na de openingsdag uh, neemt zijn nieuwe teamgenoot... bij Red Bull Racing, Pierre Gasly, het stuurtje van hem over. Op woensdag is het weer de beurt aan Verstappen. Gasly mag op donderdag afsluiten... Ik kan niet wachten tot Barcelona om daar uh, verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne. Het was af, uh, deze dag, afgelopen woensdag, een positieve dag waar ik erg blij mee ben. Niet verstappen eerder deze week al weten. De renstal van Red Bull Racing presenteerde afgelopen woensdag de nieuwe bolide op het circuit van het Engelse Silverstone. Trouwens, Silverstone het laatste jaar dat Silverstone op de racekalender staat. Hè? Want het contract loopt af en wellicht komt daar dan zandvoort voor in de plaats. Hey. Los van de te testkleur ziet de RB15 er toch wat anders uit dan zijn voorganger. Waarin Verstappen vorig jaar twee Grand Prix won, twee ten Oostenrijk en Mexico. De brede voorvreugel valt het meest op. De auto is ook voorzien van een compleet nieuwe motor van leverancier Honda. Red Bull verbrak vorig jaar de langjarige samenwerking met motorleverancier Renault... en hoopt vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel. In de voorgaande jaren waren Mercedes en Ferrari op verreweg de meeste circuits de snelste. Dus aanstaande maandag op het circuit van Catalunya zal Max zijn eerste kilometers rijden in zijn vernieuwde RB15. En als je nou de top drie auto's vergelijkt van dit jaar... Ja. de Ferrari, de Mercedes en de Red Bull... dan valt mij met name op dat het chassis van alle drie de auto's heel anders is... Dat van Red Bull is heel smal. Van de, nog een ander team is het smal. En ja. van de Mercedes of Ferrari is weer een stuk breder. En dat heeft weer te maken met de koeling die nodig is voor de motor. Dus blijkbaar heeft de Honda niet zo heel veel koeling nodig... Vandaar dus een smaller chassis. Wees wel voorzichtig met je uitspraak. Ja, ja. rendementen uit het verleden. Geen garantie voor de toekomst. Nou ja, maar we wachten het af. Het seizoen komt er in ieder geval weer aan en daar zijn we heel blij mee. En hier zijn de trucks. zelfs op zaterdag. Je hoorde de trucks en love is all around. Ja, daar mag ik dan wel van de week 50 geworden zijn, maar dit is dan net van voor mijn tijd, hè, dit plaatje. Ik ben meer van die tijd van wet, wet, wet, die datzelfde nummer uh, love is uh, all around uh, gebracht hebben. Ja, over 50 jaar uh, gesproken, Albert-Jan. Jij hebt een uh, mooi gedicht voor mij gemaakt. Ja, was erg veel werk. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Laat me horen. Rob. 50 jaren jong. Na 50 jaren in je leven... maak je eindelijk het testament op van je jeugd. Niet, niet dat je geld of goed hebt weg te geven... maar muzikale jongen heb je altijd wel gedeugd. Maar je hebt nog wel het mooie idealen. Goed doordacht. Hoewel ze erg kostbaar zijn. Wie dat, wie dat wil financieren... Rob komt het geld wel halen. Vooral zijn collega's ZF Emmers vinden het wel fijn. Aan je vrienden, je vrienden laat je gaarne het vermogen om verliefd te worden op een dameslag. Gelukkig zit jij in de muziek niet op te drogen. Maar wie wie het eens na wil doen, dat mag. En die dj die jou altijd plachtte te dreigen. Rob, jij komt nog eens een keer op het muzikale pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, ook hij heeft gelijk gehad. Verder niets. Er zijn nog alleen een paar dingen. Die Rob voor zich houdt omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn zijn mooie, mooie ZFM herinneringen.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 in Café 4 of hier. Rob, Rob heeft zijn leven zeker niet verkwanseld. Rob, van harte, geef mij nog maar wat bier. Dankjewel Albert wat een mooi gedicht. Een brok in je keel. Ja, hè? inderdaad, een brok in mijn keel. Ja, en die prijzen die zijn echt uit de jaren zestig. <lacht> die, die mogen trouwens wel weer terugkomen hoor, van mij. Ja, <lacht> voor mij. Ja, helemaal niet vervelend. Ja, dit is een beetje een vreemde, vreemde versie. Weet je, weet je, dan gaan we gewoon even een andere draaien. Ik wilde music was my first love, omdat je die gebruikte in het gedicht. Ik denk, daar zet ik die heel snel op. En dan krijg je meteen een uh, foute versie. Maar als je 50 geworden bent, word je wel old en wise, hè? Ja. Miss the midst of time when they Dit is een heerlijke gouden oude die platina wordt bij uh, CFM. Deze van die Ellen Parsons Projects en Old en Wise. Na nou, het gedicht van de dag nogmaals, dank daarvoor uh, Albert-Jan. Nou, dat old, Rob... dat, old, dat old klopt inmiddels. Ja, uh, uh, Wise, was... daar hebben Weiss, we het nog wel een keertje daar over. Daar hebben we het na vijf wel over. <laughs> dat, is, dat is goed. Jij ja, gaat het uh, nu hebben over tennis. Gaan we naar, uh, ja. naar de ABN amro uh, we gaan toernooi. We schakelen even over naar uh, de Ahoy in uh, Rotterdam. Ahoy? De eerste, eerste halve finale uh, voor het uh, ABN AMRO-tennis-toernooi. Tussen de Fransman Monfils en de Rus Medvedev. Medvedev stond als vijfde geplaatst en Monfils was ongeplaatst. De eerste set ging gelijk lang gelijk op... maar die ging naar 6-4 in het voordeel van Medvedev. Tweede set, ik, ik had het idee dat Monfils wat geblesseerd was... als een rechtervoet, maar dat heeft hij toch... Overwonnen, want de tweede set ging met 6-3 naar de ongeplaatste Fransman. En we zijn nu aangekomen in de derde set. waar De laatste blik die ik erop kon werpen was het een 2-0 voorsprong voor Monfils. Dat zou heel verrassend zijn als Monfils morgen in de finale komt. En tegen wie zou hij dan moeten spelen? Of de Japaner uh, Nishigori of Stan Wawrinka. Als ik, uh, als, ik, als ik zou mogen inzetten dan hou ik het even op de Japaner. Nishikora. Maar dat is een, ook, wordt ook een hele pr prachtige wedstrijd. Die begint vanavond ongeveer rond half acht. In ieder geval, Monfils met WDF. Die zitten in de derde set. En uh, vanavond, dan de tweede, anderhalve finale tussen de Japanner en de Zwitser. Uh, genoeg tennis uh, nog dit weekend uh, in Rotterdam in Ahoy. Dankjewel, met Jonas. En meteen gaan we van het tennis weer naar het voetbal op het Duitsjesveld. Het slot van de wedstrijd van vandaag: SV Salvo tegen AMVJ. Jorden, Disco Classic van Amy Stoort en Nack Het slot van de wedstrijd van vandaag is speciaal voor het AMVJ. Jij, Jopen, hoe is het daar? Ja, het is een best. Het is een de paard, het is een Je moet gewoon een je het even twee kanten. Er is geen bal die het is, de vogel die het in de kruis houden. Ik heb dat een keer een stortgekant de Een stortgekant, laat die eindigste in de kans zetten. Maar het was een stortgekant, ben ik niet van hem te wensen. Maar goed, we stellen in de meeste kast. Nee, dit is niet die niemand wil te winnen. En eigenlijk heeft niemand iets aan een gelijk spel. Het mag helemaal niet zijn of je ja, nou een je doe krijgt. is het de want je het water Dan om je ineens is, dan ben je ben je 500, dan ben je verder van ben je 500, dan ben je 500, dan ben je 500, dat Dat je je het dan ben je dan ben je 500, dan ben je de dan ben je je 500, dan ben de je ben over. Die je dat was een mooie voorzet te groot in de Europese Unie. Dat te kant. Dat was de realiteit. Dat was net over de laatste Maar En dit is een motor nu in de Maar de van een IPA, een CA-hard, de wereld. En een die de wereld in een En dan wordt er een die en een moedie. En is wat de is en, en, en, en, en ik ben niet teruggevallen op de mensen te troepen. We zijn met de kladditionspleeg. We zijn hier de TIE-bouw-mintpleeg van de ati En het gaat zo op het is hier dus zegt, komt er baas dan centimeter de op de maal allemaal. aan. En dan wordt er wegwegewegeleerd. We hebben een vroeggedeel. We hebben een vroeggedeel. We een vroeggedeel. We Ik een vroeggedeel. We hebben het is een volgende kans dat de klant moet uitproeven. Maar pas dat gaat in de mannedag te gooien. Nu staan die 21 spelers op de hulp van ACA. Alleen dankzij de dame, meneer Tema. Nu zie je dat, maar die bal is gewoon ingestand. En dat is een aantal van de kieper. Ja, dat is een mooie ballenballen om te laten in de corner. Ja, dat is wel goed. En Aankore, die zat beheerlijk in de weg van de kieper... ...die helemaal geen haast heeft om die doven te gaan halen. En die moet ook nog een stukje terechtkippelen. Ja, dat is een nu ook gedaan. We wachten. We een keer. We wachten uit te waken. We hebben goed. We moeten Het is een ik of tien jaar We zijn te doen. Eens op de de andere dat we niet. Maar het is niet. het het goed, maar het is een klotte is echt een klotte plaatsje. De beeldcontainer, dit is de plek. En de stickse klaas, de stickse, de oogst is er the Het is altijd zo dat we dit in de looderbij hebben. Om dit te doen. Goed, ANCR, in het Maar we ik de weg We hebben dit de op de punt, de Dat ja, ja, en heb het gevoel dat het niet moet doen, maar het gevoel niet dat het de het dat het het ik ik het is een raar stom, het is een raar stom, het is een het is een het is een raar stom, het is het is een raar het is een is een raar het is een raar stom, is een raar stom, het is een raar stom, het is een het is een raar stom, het is een raar stom, het is is het is is is Alleen mag het een ja, in de plaats niet euh, Dat is wat inderdaad het geval is. De Goed, is uh uh, niet de Budwater. Die, die uh, niet op de goede dus lag, leg het tempo. Je ziet dat die beetje dat u langste Ik dat dat dat de we gaan vier Je mag Ja, oké. Okay, nou, Job gaat nog even door, maar de tijd zit erop, Albert Klopt. Klopt. Dus uh, nee, we nou, bedankt iedereen voor het luisteren. Uh, Volgende week dan zijn we er weer. Een we we we week ouder. Weer, weer een week ouder, zo is dat. Mocht er uh, in de voetbalwedstrijd nog verandering zitten? Ja. Nee, nee, nee, zo te horen niet. Dus uh, nou, de wedstrijd kunnen we niet meer helemaal uh, meenemen. Maar uh, uiteraard uh, in de andere uh, social media en dergelijke... krijg je meer te horen over de wedstrijd. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...